Of ze halen de meiden naar Nederland waarvan ze niet weten dat ze ziek zijn. Oh jee, yeah, yeah, ja. Yeah. je kan er vergif op innemen dat er bij ons thuis ook nog een boel de pijp uitgaat straks. Aan aids of welke andere smerige ziekte dan ook. Ja. Yeah. Dat is nog eens wat anders dan een diarree van de ja. Dit is wat ze hier een massagesalon noemen, Gert. Ja, de masseuses zitten achter die glazen wand ...te wachten tot je ze eruit pikt. En aan die knap in dat hokje... Dan kan hij welk nummer je dat hebben. Ja. Hij roept dat om en het desbetreffende meisje komt naar buiten. Ze neemt je mee naar een privékamer achter die deur daar. Ja. En verder kan het zelf wel bedenken. Dit is geen sekstoerisme, dit is een industrie. <laughs> een multinational op het gebied van de vleeselijke lusten. <laughs> oh, daar is Rijdamprie, de baas van de school.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 Why are you looking for him? He is a bad man. He killed Thai girl in Holland. You understand? Hmm? He murdered Thai girl, Kim Kau. Kim Kau? She did. Wait. He haalt iemand. Misschien hebben we geluk. Had he werkelijk een vriendinnetje hier. Let's hope huh? This is Aka. She no man on picture. Uh, Aka, uh, you know him. Oh, yes. He my friend. Hmm? You are sure he's your friend? When he here, he visits me all the time. He come to my house. He was nice to me. He said he'd take me to his country. I make much money there. I am very beautiful. Mm -hmm. You like me? You want me to massage uh, No, No, no, no. Um, no massage. No. Aka, this man is dangerous. He killed Thai girl. You know his name? But dangerous? Mm -hmm.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 Ik ben koud, dad. een uh, uh, oh. picture. Aka, he oh. gave you a picture of himself. Yes, yes, here it is. Dit, dezelfde keer. Tjongejonge, dat is een behoorlijke auto die die onder ze komt. Ja, zo beet als maar kan. Bingo! Ik kan je zelfs vertellen bij wie die rode post gekocht heeft.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 Nou, vooruit. Ja, ik, ik, ik hou je niet van. Eén, twee, huppeté. Ja. Razzis, mijn poot is nat. Straks is mijn schoen naar de soldering te rij. Je zal mijn hand vastgrijpen om. Dat moet je nog goed uitsteken. En niet als een beetje slap bij je houden. Rot weer trouwens, we zijn er toch al nat. En natte voet meer of minder maakt nou niet meer uit. Ja, dat zijn dure schoenen, weet je dat. Geen uitverkoopje.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 kan alleen door een tuinarchitect worden bedacht. Weet je wat dat gewoon? Oh, jongen, nou, ik denk dat dat hele optrek hier toch gauw in de miljoenen loopt. En dat moet hij allemaal verdienen als adjunct-directeur. Volgens mij zitten we goed. Deze man moet zich bezighouden met praktijken die zwaar geld opleveren. Ja, en hij zou zich heel goed bedacht kunnen hebben... dat die Veenstra die inkomst in gevaar zou kunnen brengen. Ja, ik wil terug naar de auto. Ik heb genoeg gezien. Vergeet je handje niet, hè. Anders is je andere poot straks ook nog wat. Zeg, wat vond je nou van dat uh, concert voor de pauze? Ach, ze zouden nooit Haydn en Beethoven in één programma moeten stoppen. Althans, niet de symfonie. Oh zo nou. Ik vind Haydn mooi. Ja, ik vind Haydn ook mooi, maar Beethoven is, ja, hoe zal ik het zeggen, overweldigend. Vanaf de eerste noot is er een enorme dramatische expressie. En ja, Beethoven grijpt je en laat je pas los wanneer het voorbij is. Terwijl, Haydn, ja, dat kappelt veel meer. Hij is minder van je aandacht. Mm.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 Zal ik dan maar vast naar huis gaan? Ben je nou gek, die muziek klinkt toch wel prachtig zonder mij. Blijf nou geniet. Ik zie je straks thuis. Oké? Oké, dat is Ja, Jans is Dat is gewoon gek. Ja, dat is is, dat ben ik. Ja. Mans, steek van wat. Nou, uh, aard zit thuis. Het is nu wel zeker dat hij de dader is. Onze voornaamste zorg nu is dat het technisch bewijs rondkomt. En dat we genoeg hebben om hem ook daadwerkelijk achter de tralies te krijgen. En uh, geen procedurefouten dit keer, anders gaat hij nog vrij uit ook. Nee, er is een observatieteam bij zijn huis gestationeerd. En we houden contact via de mobielofoon. Arrestatieteam staat ook klaar en wacht op ons signaal. Ja. Ik ben er maar vanuit gegaan, Karel, dat arts gevaarlijk is. Ja, dat zou me niet verbazen. Goed, verder niks? Nee, dan gaan we erop af. We pakken hem. Nee, nee, nee. Zeg nou, welke welke rechtercommissaris gaat er mee. Eh, meester van de Sander. Kan die bij jou in de wagen? Ja, uh, ja. oké. Okay. Ja, Hallo. Uh, ja. okay. ja. Jongen, jongen. 119, Klaas hier. Ja. ja. De verdachte is net eens in zijn en staat de weggereden. We zitten op een veilige afstand achter de maan. We houden jullie op de hoogte over. Wacht verdomme weerwacht. Ja, je moet maar zo denken, Theo. Een haas en een schildpad vieren toch op dezelfde tijd, nieuwjaar. Zo'n haast hebben we niet, hij kan geen kant op.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 De verdachte is bij de A1 rechtsafgeslagen afgeslagen, Richting amstelveen Schiphol. Over. Oké, okay, dat is het. Ja. ja we gaan Want, eens. Stel jij het arrestatieteam op de hoogte, Wij gaan in je nieuwe ja. Ik dat dat die haar al eerder hebben gezien. Ja, dit is ook een meester, maar geen kat. Wel de ambulance, vlug! Ja, jezus. die is van de trap gesloten, Ja, of hij heeft er vanaf gedonderd. Nee. Is ze dood, Theo? Nee, nee. Maar volgens mij scheelt het niet veel. Als ze nou maar opschieten met die ambulance. Jezus, wat een metogeloze rotzak. Ze komen eraan, gewoon zo. Okay. Luister, ik wil dat dit huis systematisch onderzocht wordt. Verslag geen millimeter over.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 We zijn er klaar voor. Over en sluiten. Hij komt eraan. Nu maar open. We gaan die dure kar liever zetten dan buiten. Als daar die binnen komt, blokkeer je in zijn wagen en zet je hem klem. Laat hem niet glippen, wat er ook gebeurt. Begreep waar je staat. daar is hij al. Verdomme, Kom op, zet hem klem. Krijg hem. Verrast, Thomas, het uit eruit. Zet hem klem, zet hem klem. Anders is je hij hier pissen. Ah, heb eens de heftig. Antonie is graagd als aarts, je karakterieus verdenk ik een verdenking van een dubbele woord, van een Kim Kouw. U heeft het recht om te zwijgen, maar alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Dat zult u dan toch moeten bewijzen, meneer de En daar zult u nog een hele klus aan hebben. Geloof mij nou maar, afvoeren! Ja. Tini, mijn gecht. Hé, nee hoor, alles in orde hier.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 Kun je mij misschien nog één keertje helpen? Nou, nee. zeg maar, jongen. Ik moet namelijk nog iets leuks hebben voor Tini, had ik er beloofd. Maar dit is me glad door mijn kop geschoten. Kom voor elkaar. Wat dat betreft is er hier ook keus genoeg. Zeg u, we gaan? Juist. En dan prakter ik jou nog één keer op een lekkere koude. <lacht> Juist, meneer Aert. Het technisch bewijsmateriaal tegen u is zeer uitvoerig. We kunnen meer dan een nemelijk maken...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 Ja, ik ben uh, als fotograaf uh, begonnen vroeger. Hè. Porno en zo. Hè. Ja. En toen ben ik zo via via in, uh, in Thailand uh, verzeild geraakt. Zo met die seks-tours die er georganiseerd werden. En dat is zo'n beetje uit de hand gelopen. En uh, toen ben ik daar een tijdje gaan wonen. Daar heb ik me ook verdiept in judo. en uh, ja, zo. En, uh, Interessant. Eh? En karaten en zo. Ja.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 Dan kregen ze toch een legaal paspoort en alles. Maar ja, toen ging de de politie ging die controles verscherpen... en toen zijn we daar mee gestopt. Mm. Toen haalde ik ze gewoon als toerist hier naartoe... en dan zette ik ze ergens in een hoerenkast. Dus zolang die controles uitbleven, was er niks naad. Kim kou? Hm? Kim kou, zei ik. Ja, mag ik wat water? Ik krijg een soort keel van al de praten. Ja, maar doe maar. Mm. Meneer, wil een glaasje water? <laughs> Nou, en hoe zit het dan met die Kim Kauw? Ja, bedankt. Kim Kauw, ja. Ja, zei hey. Op een dag kwam ze bij me. De vader was ernstig ziek en ze had geld nodig. Of ik dan niet wat meer geld wilde laten houden. Ja, ja dat dus ze de vader dan kon helpen en zo. Ja. Ze zweet, ze huilend, ze snotterend en al. Maar ik heb haar dat geld natuurlijk niet gegeven.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 Met Jan en alle man. Ja. Nou. Nou, daarna, uh, daarna hield ze zich gedeest. Uh, tenminste, dat dacht ik. Hè. Toen, ik toen ik een tijdje later vroeg of ze al genoeg geld bij elkaar had gewipt voor de vader. Toen zei ze dat ze alles aan Veenstraat had verteld. Dat hij hier een verhaal van wilde maken over de vrouwenhandel. En verder? Is ze verder gegaan dan? Ja, toen moest ik ingrijpen natuurlijk. Je kon mijn handel toch niet naar de knoppen laten gaan? Je kon toch moeilijk voor 100.000 gulden per maand.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 Nou, toen heb ik zijn auto bij de omroep neergezet. En zijn bureau leeggehaald. gehaald. Appeltje, je. En jij hebt dat anonieme telefoontje gepleegd met de bedoeling om de schuld aan Kim Kouw te geven, niet? Ja, dat is niet zo moeilijk. En Kim Kouw zelf? Nou, als jullie duidelijk merken dat ze me verdacht van de moord op Vingstra. Onder het mom dat ik er alsnog dat geld wilde geven, heb ik toen met haar afgesproken. Ik heb tot thuis opgehaald. En toen bij Zorgvliet gedumpt. Juist.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 Denk je wat mij overkomt gisteren? Ja, dat weet ik je je je niks. Je kent hem al. Yes. Yes. Yes. Yes. Goed, uh, jongens, mag ik even wat zeggen? Ja. Ja. ja. Stil. Goed, ja, jullie weten, ik ben niet gek op toespraakjes en, en dergelijke. hou ik, ik... ook altijd. Ja, ja. ja. ja. hoort bij de baan. Hè. Reden om nou. promotie te weigeren, Theo. Nou, ga je lang maar. Goed, ik moet toch eerst even wat zaken kwijt. Ten eerste is de zaak Veenstra helemaal rond. Behalve de volledige bekentenis van Aarts en het technisch bewijs... Okay. ...hebben we nu ook een duidelijke identificatie met de taxichauffeur... ...die Aarts vanaf zorgvliet naar het Muidenpoortstation heeft gereden. Yes. Mm -hmm. Hele affaire kan zo de statistieken instellen. Oh, ja. Natuurlijk, voornamelijk dankzij ons eigen doorzetten... Hier in de goede onderlinge samenwerking. Nou, met je twee Carlo weet ik dat zo net nog niet. Dat gekibbel, gekibbel wordt steeds erger. Net knabbel en babbel. Wij? <tops> hey? Nee, nee hoor. Ja, oh, je bent wel. Soms gaat het uitstekend. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wij weten net het Holland. Volgens mij probeer jij je eigen gedrag te verdoezelen, man. Ja. Het ja, nou, maakt ja, nou, me sterk dat Maria nu inderdaad geklaagd heeft over ongewenste intimiteiten op het werk. Oh. Je ja, weet je toch nog je handen aan de voeten. <tijd> Maria. Jongens, mar jongens, ik wil toch even speciaal. Op het uitstekende werk van Leen Looyer mm. en Gert in Bangkok. En yeah. ja. zonder jou zaten we hier een stuk ruimer in de wagen. <laughs> ja, dat is waar, ja. dat is waar, ja. proost. dat niet waar. Jongens, we blijven eten nou. Ik ja. verrek van de honger. Op verzoek van Henk de Wit is er besloten dat ons traditionele etentje na afloop niet besteld is bij de Chinees aan de overkant. Pro nee, hij heeft veertig van die restaurants van binnen gezien. En <laughs> we halen het nu bij de Italiaan omdoen. Ja, ja, ja vier, toch ja. niet bij alle veertig ja. hoeven eten. Gert. Nou, nou,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 Trudy van Huizen, Bea Mulman. Ton Aerts, René van Asten. Rij Damry, Stan Limburg. Aka Marta Kensmil en Leen Loyer Hans Karsenbarg. Technische Realisatie Tom Prudon en Jan-Willem Vassili. Regie Hero Muller.